9 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. ProRail gaat ervan uit dat alle werkzaamheden rond Utrecht Centraal... in de loop van de ochtend klaar zijn. Tot die tijd worden reizigers geadviseerd om niet langs Utrecht te reizen... of in ieder geval de reisplanner te raadplegen... als ze er toch langs of naartoe moeten. Reizigersvereniging Rover vindt het onbegrijpelijk... dat de werkzaamheden aan het spoor rond Utrecht Centraal zijn uitgelopen. De NTR heeft zich in een open brief verweerd tegen de kritiek dat het Sinterklaasjournaal niet snel genoeg afscheid neemt van Zwarte Piet. De brief van vorige week van ruim 100 schrijvers, programmamakers en andere bekende Nederlanders om Zwarte Piet uit te zwaaien is volgens de omroep een open deur. Volgens de NTR is het evidente vanzelfsprekend dat Zwarte Piet verandert. In de brief in NRC Next staat dat de verandering tien jaar geleden al is ingezet en dat het alleen nog gaat over de manier waarop en de snelheid van die verandering.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 Hevige regenval en overstromingen hebben in het zuiden van Duitsland schade aangericht, zijn drie mensen omgekomen. De autoriteiten in Beieren en Baden-Württemberg spreken van een natuurcatastrofe. Een man kwam om het leven in een garage die plotseling vol water liep. Een brandweerman kwam om toen hij iemand probeerde te redden. Die persoon is ook omgekomen. Nederlanders worden steeds ouder en dat proces houdt voorlopig niet op, heeft het CBS uitgerekend. Wie nu 65 is, leeft gemiddeld nog bijna 20 jaar. Dat is ruim vijf jaar meer dan in 1956, toen de AOW werd ingevoerd. Ook de kans om de honden te halen is fors gestegen. Het weer veel bewolking met vanuit het oosten van tijd tot tijd stevige buien. In het noordoosten en oosten kans op wat zon en 21 tot 23 graden. Dit was het en Verkeersupdate. De zonbakker van de ANWB. Files met meer dan 10 minuten vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Deil 6 kilometer, vertraging ruim een kwartier. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude 5 kilometer. En bij knopend de Nieuwe Meer 7 kilometer. Alles bij elkaar is de vertraging zo'n 25 minuten. Op de A9, ook maar richting Amstelveen... bij knooppunt Batoverdorp, 6 kilometer. Vertraging daar 10 minuten. Bijna een kwartier extra reistijd op de A27... vanuit Gorkum naar Utrecht. Bij knooppunt Lunette, de file is 10 kilometer. De N44 vanuit Den Haag naar Wassenaar, tussen Wassenaar-Kerkenhout en Wassenaar-centrum. 3 kilometer. Extra reistijd zo'n 10 minuten. En 20 minuten een vertraging op de N247 van Horen naar Amsterdam. Bij Broek in Waterland. En die file is 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Een uur twee van Zandvoort op zaterdag. Met de zeil van Nick Kershaw. en Ion's Let the Sun Go Down on Me. We doen gewoon net alsof er helemaal niks gebeurd is daar in Monaco, uh, Albert Jan. En we <hijt> hoorden ook net niet op het nieuws uh, dat Max stappen misschien wel helemaal niet uh, mag uh, gaan starten morgen. Nee, het zal toch niet gebeuren, hè? Nou, we volgen het uh, voor u uh, op de voet. Momenteel is Q3 bezig met uh, de snelste tijd door de teamgenoot van Max uh, gereden, door die oh, dag. <hijt> Uh, wat dat betreft houden we dat voor u in de gaten. Zodra er uh, straks de einduitslag bekend is... Uh, kunnen we natuurlijk ook uh, u melden of Max morgen wel dan wel niet start... in de Grand Prix van Monaco. Verder hebben we natuurlijk om half vier het vaste item de evenementenagenda. Nou, er gebeurt weer van alles in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Wat uw aandacht verdient, dus houdt uw pen en papier bij de hand. Uh, verder hebben we natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. Tegen de klok van kwart over drie gaan we weer live schakelen met uh, Duintjesveld. Want daar is voor ons aanwezig Joop van Es... Tijdens de returnwedstrijd tussen SV Zandvoort en EVC... en dat heeft alles te maken met de nakompetitie. Omdat de SV Zandvoort dus periodekampioen is geworden... kunnen zij deelnemen aan de nakompetitie. En als ze winnen, wellicht dat er dan nog een wedstrijd tegen VVC... in het vooruitzicht ligt. U hoort daar alles over. Tussenstand en dan gaan we eerder de eredivisie gemengd de tennissen... De lobbelaar ontvangt vandaag Zandvoort. De nummer 2 tegen de nummer 6. Uh, op dit moment na drie uh, gespeelde wedstrijden. Of na drie gespeelde wedstrijddagen. De tussenstand al daar is 1 tegen 1. Dus ik zou zeggen, uh, Kruiswerk zit op de fiets. Uh, Bertens moet vanmiddag ook uh, aantreden. En dan hebben we het over Roland Garros tennis. Uh, op het circuitpark Zandvoort wordt er momenteel vandaag en morgen geracet... tijdens de Benelux Open Races. Deze races zijn gratis toegankelijk. Dus bent u lekker een weekendje in Zandvoort... en u wil lekker genieten van racegeweld... dan kan dat op het circuitpark Zandvoort... tijdens de Benelux Open Races. Genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw lokale zender ZFM. En dat kijken doe je via www.zfm-live.nl. En heel veel lekkere muziek, waaronder deze van Fifth Harmony.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 Oh, yeah. Put in work like my timesheet. She rides like a '63. Ooh, uh, I'ma buy a new Celine. Uh, Let her ride in the forest with uh, me. Uh, oh she the bank. I'm her boo, yeah. and she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 J'ai compté mes doigts Où papa Où papa Zaterdagmiddag van CFM met twee hits non-stop. Als historie geeft Harmony uit de hitlijsten van dit moment... en work from home. Gevolgd door alweer een wat oudere plaat van Stromae. Dat was Papa Oethee. Jawel, we gaan weer live schakelen naar Duitsersveld. Joop Fres, het slot van de eerste helft... van de voetbalwedstrijd van vandaag, Joop. Ja, inderdaad, Rob, inderdaad. Wat ze dan in het Engels noemen, de die seconds van de eerste helft. We spelen in de 43 e minuut op dit moment. Ja, en het is, uh, zoals ik al zei, Zandvoort dat de bovenbal voert, hoewel nu de bal op de helft van Zandvoort is. Maar Zandvoort kan het niet afmaken. Zandvoort dat mist echt, bijvoorbeeld Maurice Monk voorin, die dat heeft laten zien, totdat hij geblesseerd raakt, dat hij echt goed daarin is. Jesse de Haan, die mist een maatje daarvoor in. Ja, en op de van andere manier lukt het daar niet. Achterin hebben ze geen problemen... ...over het algemeen. Er is één koppel geweest... Uh, ...daar stond Joris Schmid... ...prachtig hoor, uh, in de goal. Die pakte die bal... ...en hier gaat de eerste ga kaart komen. Heel wat raar. Dat, uh, ja, het was al een overtreding. maar goed... ...Sans krijgt een uh, gele kaart... ...en het is uh, even kijken wie krijgt hem daar. Ik denk... Uh, ...Patrick van der Oort zo te zien. Ja, fanatiek. Uh, uh, ontzettend fanatiek... ...moet ik zeggen. Maar het is in ieder geval... ...een vrije schop voor EFC. Een metertje... ...of 10, 15 buiten het staf op het gebied van Zandvoort. Met de wind in de rug is het dan natuurlijk oppassen geblazen. De schijnt zegt hij moet in ieder geval even zijn administratie voordat hij gaat sluiten om die bal te laten nemen. Uh, ja, dan gaat het sluitje en dan gaat die bal komen. Wat gaat ermee gebeuren? Gaat hij recht op goal of gaat hij uh, proberen voorzet te geven? Die bal die gaat naar de uh, die die komt bij de EVC terecht in het 16 -meter -gebied. Uh, maar die heeft veel tijd nodig, wordt dan weggetreven door Patrick van de Hoort in uit de 16-meter en daar is de bal weg. Uh, dat was uh, het uh, even kijken. Uh, Patrick uh, Koper, die die bal weg kan werken. Maar een EVC-speler heeft een overtreding begaan. En Sanford die komt met, ja, min of meer met de schrik vrij. En Milan Berk-Belenkamp gaat die bal zometeen weer in het spel brengen. Dat heeft hij ondertussen gedaan. Max Aardenwerk, Aardewerk naar de zijkant. Denk, nee, haal weer terug. Uh, Berk-Belenkamp. berk wat gaat hij ermee doen? Uh, er is weinig beweging uh, voorin. Dat uh, zeg Men staat zo goed als stil. En uh, dat, uh, dat wordt natuurlijk alleen maar moeilijker. Terug naar Aardewerk. Ja, die ik naar de andere kant. Patrick van de... Nee, uh, Calus. Calus. terug naar uh, Be Belenkamp. Achterin breien, dus, als het ware, bij Zandvoet en Belecom die gaat nu wat beter maar komt niet bij de middenlijn en uh, haalt die bal weer terug, haalt die bal eruit en is nogmaals, er staat geen bal vrijjes aan, probeert die te bereiken dat gaat niet, maar Max Aardenwerk kan die bal afvakken Aardewerk, richting uh, Jeffrey Dekker, -Dekker die uh, is ontzettend goed bezig op die rechterkant, maar heeft een beetje pech gehad eigenlijk, laat ik het zo zeggen daar gebeurt iets, maar wat dat weet ik niet, dat kan ik niet zien, in ieder geval uh, is de van de bal kwijt en kan even zeggen, uitsteden. dat gaat uh, erg moeilijk, in ieder geval Komt Patrick Verroof die bal over die zijlijn en mag gegooid gaan worden door EVC. Eigen helft, een beetje ter hoogte van het 16 meter gebied. Gaat die bal komen? Uh, wordt door Zandvoort onderschept. Bellenkamp passeert daar op een hele mooie manier, man. En legt hij wel breedte daar. Het hapje gegeven komt niet goed recht. EVC kan weer uit gaan verdedigen. Ja, Dekker, probeert die man die, die raakt daar wel zijn man. Een vrije schop voor EVC. Eh, e want uh, Dekker die legt zijn man neer. En, en natuurlijk niet bewust, maar het gebeurt nou eenmaal zo. En uh, EVC mag uh, die vrije schop gaan nemen duurt heel even voordat er, er, er iets gaat gebeuren. Uh, er is het sluitje van de zitten in ieder geval. En nog steeds gaat hij, wel. ja, dan gaat hij dan komen. Verre bal, heel ver, helemaal naar de andere kant van het veld. Uh, dat is een die kan er bijna bij komen. Maar dit, net niet is bijna, is net niet dus. En dat, dan heeft hij dan toch de bal. Buiten. Naar uh, Aardewerk. Aardewerk uh, probeert daar. Uh, Jesse aan te breken. Dat lukt niet. Gaat via. Uh, Boy Fixer uh, Over de zijlijn. En. Uh, oh, vrije schop geconstateerd. Door de scheidsrechter. Zandvoort mag. Die gaan. Nee. Het buiten spel. Geconstateerd door die scheidsrechter. Zandvoort gaat omhoog. Uh, Indirecte vrije schop. En over het algemeen zijn dat. Die. Uh, die uh, ballen die dan buiten spel gegeven worden. Even zeven ondertussen genomen. En het, uh, het heeft allemaal even tijd nodig, nog uh, wat er iets gaat gebeuren. dat is een diepe bal. Een diepe bal. Op de centrumspits... Rond Ronald gaan we wegwerken. ...Kales, Nou, Patrick, van de, Patrick Koper. Koper, een hele hoge bal. Nog een hele hoge bal. Van der Roord, nog een keer. En dan uh, Max Aardenwerk. Probeert hij wel, uh, bij Koper te krijgen, dat lukt nu niet. Op uh, het is nieuwe stand voor de bal kwijt. Aardenwerk weer. En uh, weer, heen en weer, een pingpong spelletje. <laughs> dat is echt pingpong. En <laughs> uh, dat is Dirk Kreugen die de bal een peer naar voren geeft. En die kan alleen maar voor de keeper van EVC zijn die zich daar dan ook over gaat ontfermen. Nu, de centrale verdediger van EVC. naar De rechterkant, terug naar de centrale verdediger. En weer naar de linkerkant. Uh, de, het is een traagvoetbal. Het is helemaal niet nodig. Want zo heet is ze nou ook weer niet. Maar het gebeurt nou helemaal zo. En zo ontwikkelt de wedstrijd terug. En daar laat uh, Peter Koper zich door de benen spelen. En dat is heel snel een buitenspel van de EVC. Die gaat een 16 meter gebied. Die legt de bal breed. En godverdank voor Zandvoort. Staat de voeten van de spits van EVC net verkeerd. En gaat die bal via Zandvoort-speler over de achterlijn. Dit heeft heel weinig gescheeld. Een heel snelle uitval over de linkerkant van Zandvoort. Van de EVC. Prachtige man in scorenspositie, Maar gelukkig uh, uh, voor Zandvoort uh, stonden de voeten niet goed. En kan mag EVC een corner uh, gaan nemen. De corner zal absoluut wel genomen worden. Neem ik aan, hoewel het al, al een poosje tijd is. Ook weer geen haast. Vooral geen haast maken. Dan ligt die bal eindelijk in het uh, kortje daar bij de cornervlag. En gaat de bal genomen worden richting de stafstopstub. En daar is het uh, einde oefening van de eerste helft. Die scheidsrechter, de flight af. Uh, de eerste helft die uh, eigenlijk te weinig heeft gegeven voor Zandvoort... had meer verdiend. Het is niet anders. Voorlopig is het stand al 0 0 En over een kwartier gaan we weer verder. Dankjewel Joop. En uh, straks rond uh, kwart voor vier... dan komen we weer terug bij Joop Fris... voor de tweede helft van uh, deze wedstrijd vandaag op Duitsersveld. SV Salvo tegen EVC. Met een uh, spannend slot van de eerste helft. Bijna was het nog raak voor uh, EVC. Maar gelukkig stond zijn voetje net verkeerd, hè. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. We gaan uh, weer door met de lekkere dance Classics. Hier is Breakfast Club en Ride on Track. In de studio van CFM aan de Tolweg, Tina, deden wij even lekker mee met deze van de Breakfast Club. Je hoorde Right on Track. Ja, ze dadelijk krijgen we de evenementagenda. Krijg te horen wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen. Is er weer veel, Albert-Jan? Uh, nou ja, dit, dit weekend is al druk, maar volgend weekend wordt... Oh, jee. Oh, when you're looking at the anyone Als je nou live meekijkt tijdens dit programma Zandvoort op zaterdag... kan heel eenvoudig via www.cfm-live.nl... Dan zag je dat Albert-Jan een grote stapel met papier in zijn hand heeft. Want dat betekent tijd voor de evenementagenda. En het is weer heel wat, hè? met name volgend weekend natuurlijk. Ja, nou, dit weekend ook al. Maar inderdaad, het is allemaal de aanloop. Vorige week noemen we het nog de stilte voor de storm. Maar dat kunnen we nou niet meer zeggen. Het is nu de, de harde wind voor de storm. Jeetje. Want uh, ja, we gaan <laughs> ons langzaam wat opmaken voor, natuurlijk voor het uh, familieweekend uh, volgende week met uh, Max Verstappen. Maar goed, daarover tijdens de, uh, de evenementagenda meer. Eerst even terug naar vandaag en morgen en wel naar het circuitpark Zandvoort. Zoals gezegd wordt daar vandaag en morgen de Benelux Open Races verreden. De Benelux Open Races verwelkomen verschillende clubraceseries op circuitpark Zandvoort. Met een hoofdrol die is weggelegd voor de pittige Volkswagenkevers uit de VW Cup. Vandaag en morgen de Benelux Open Races op het circuitpark Zandvoort. En het leuke is, als u een weekend in Zandvoort bent, de toegang is geheel gratis. Vanavond is het feest en dan hebben we het over de Williams Pub, Halterstraat 44. Want daar wordt een Pools feest georganiseerd en dat begint allemaal om half negen. En dat duurt tot de 01.00 uur vannacht. Het wordt een groot feest bij Williams Pub met veel muziek en drinkjes, en hapjes en drankjes. En deze Polish Party nogmaals begint om half negen en duurt tot één uur vannacht. Halterstraat 44, Williams Pub. Uh, morgenochtend gaan we eerst weer lekker wandelen... want dan is het weer tijd voor de traditionele 10.000 stappen van Zandvoort. Het startpunt is zoals u van ons gewend bent... Uh, van de organisatie gewend bent. cafetaria de Oude haalt anytime om 10 uur morgenochtend... en het duurt allemaal tot half 12. De 10.000 stappen van Zandvoort. En morgen, ja, als de code geel uh, niet aanblijft... dan uh, hopen we toch dat de voorjaarsmarkt dit jaar doorgang kan vinden. Want morgen staat die gepland. Vanaf 10 uur morgenochtend tot uh, 6 uur morgenavond...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 En de plaats van uitvoering is First Wave Surf School. School Boulevard de Vauvage nummer 13. Pinata, Jack and the Weatherman, Caravan, de Cuban Cigar Club, Do Krook. Het surfdop met een relaxte sfeer, surfkraampjes... good food, clinics en fijne live muziek. De hele dag kan je meedoen aan surflessen, longboarden, yoga en suppen. Dat allemaal vanaf 11 uur morgenochtend tot 11 uur die, diezelfde avond. En in plaats van uh, Happening is First Wave Surfschool... gezellig gezegd aan de boulevard de Vauvage nummertje 13. Surfen geblazen dus. Dan is het ook weer tijd voor muziek op de zondagmiddag van 4 tot 6 uur. Iedere laatste zondagmiddag van de maand... bent u van harte welkom op de muziekmiddag van Studio Anthony... aan de Oosterparkstraat nummertje 44. Met dit keer optredens van Misha Gorski... Singer-songwriter Cabaretier en Clara Dorothy zang met begeleiding van gitaarleraar Wout Agen en dichter Elvin Mubarak, leest het eigen werk. Presentatie is in handen van zangleraar Onno van Dijk. Plaats van handeling Stichting Studio Anthony, Oosterparkstraat 44, van 4 tot 6 uur. Dan gaan we jazzen, oftewel boogie Woogie, aan zee morgen vanaf 4 uur. Talassa, jazz aan zee. Morgenmiddag staat de crème de la crème van de Nederlandse boogie woogie and blues in het café-gedeelte van Talassa. Vers aan zee. Pianist Martijn Schok heeft de beschikking over een van de meest swingende bands binnen de internationale jazz boogie woogie en blues scene. De band bestaat morgenmiddag vanuit Martijn Schok op piano, vocaliste Greta Holtrop, Rinus Groeneveld op tenor Noorsax... Hans Ruigrok op basgitaar en Menno Venendaal. Wie kent hem niet? Op drums vanaf 4 uur. Talassa Jazz aan zee en gastheer Ton Ariensen... zal u met open armen ontvangen. Wilt u daarna, daarna nog een lekker hapje eten? Dan is reserveren gewenst. En de wandelvierdaagse begint op 31 mei om 6 uur en tot 3 juni uh, is dan de binnenkomst. Komt al een wandelen en mee tijdens de Zandvoortse Wandel Vierdaagse. Vanaf 31 mei, 6 uur tot 3 juni. En dat is allemaal terug te vinden op de website. De informatie www.zandvoortsevierdaagse.nl www.zandvoortsevierdaagse.nl Kijk er wel even op, want er zijn wat wijzigingen qua, qua startpunten. Want het is uh, het Rode Kruisgebouw dit jaar aan het Nicolaas Beetslaan nummertje 14. www.zandvoortsevierdaagse.nl en ja hoor, dan gaan we naar volgende week. Want hij zit nu nog in Monaco, ja. maar volgende week vrijdag is hij in Zandvoort. En uh, dat wel vanaf 7 uur voorafgaande aan de familiedagen... driven bij Max Verstappen op die zaterdag en die zondag... daarop volgend op circuitpark Zandvoort... zal Max axte de présence geven in het centrum van Zandvoort aan zee. Op het ruithaarsplein kun je de jongste Formule 1 winnaar... uit de geschiedenis van dichtbij bewonderen. Wie weet heeft hij zijn bolide wel meegenomen. Live muziek is er die avond met de zeer populaire band Buckwheat uit Amsterdam. Al meer dan 25 jaar speelde zeskoppige band Powersoul... met de betere covers uit de jaren 60, 70 en 80. Maar ook recenter werk. Dat allemaal. Raadhuisplein open vanaf 7 uur vrijdag. Uh, Max Verstappen-fans mis het niet. Meet and Greet Max Verstappen op het Raadhuisplein 3 juni vanaf 7 uur. Dan gaan we zoals gezegd naar de 3 en 4 juni... want dan is het de race dagen driv driven by Max Verstappen. Het de, de, de, de layout van dat weekend met diverse andere races... en natuurlijk met de grote demonstraties van Max... kunt u terugvinden op de circuitpark Zandvoort-website www.cpz.nl. 3 en 4 juni, in ieder geval de race dagen driven by Max Verstappen... En het is wordt een echt een familiefeest. Ik hoop daar veel kleine kinderen tegen te komen... in Ferrari-pakjes en Red Bull-pakjes. Leuk toch? Het wordt een feest voor het hele gezin... die derde, de, de vierde en vijfde juni. Maar vergeet niet, die drie juni die vrijdag daaraan voorafgaande vanaf zeven uur op het Raadhuisplein... meet and greet met onze grote vriend. En op vier juni is het ook vanaf acht uur s'avonds feest. En dan hebben we het over uh, het centrum van Zandvoort-aan-Zee. Op zaterdag 4 juni kan men losgaan... op de muziek van de overwegende Zandvoortse DJ's. De optreden spelen zich af in het centrum van Zandvoort aan de Zee... met name in Haltestraat, Dorpsplein en Kerkplein. En dat begint allemaal om 8 uur. Tot zover. Zo, dat was weer uh, heel wat, uh, albert Ja, ja, ja. Neem maar even een uh, slokje water. Heel goed, heel goed. De evenementen, je hoorde ze juist uh, bij CFM... de komende dagen weer voldoende te doen. Straks gaan we weer naar Duitsersveld... en jouw fris, de tweede helft van de wedstrijd... SV Solver tegen EPC. of plastic surgery. So On a reel of tape, he caught the mug who did the forgery And a baby in charge of larceny So the FBI, they rewarded him Because they like a guy who will stab a friend Zo gaan we houden. Kid Creole en de coconut sorry en de stoelpitchen. Ja, zo dadelijk gaan we inderdaad weer naar het Duitsersveld, naar Rio Fris, toe, maar eerst deze. Dat blijft zo lekker hangen bij deze single van Major Laser en It Up. Voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd van vandaag, SVZON voor het EVC, schakelen we weer live over naar Duitsersveld. Naar Joop Fres. Nogmaals, goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag Rob en luisteraars, uiteraard. Ja, waar de tweede helft al loopt, maar het is nog niet fanatiek. Want... En in eerste instantie moest er net gerepareerd worden van een van de goals. En uh, toen was er een langdurige blessurebehandeling voor iemand van uh, EVC. Ja, en nou holt de bal eindelijk. En meteen kreeg Sanford een hele grote kans. Het was een prachtige paas van Jesse de Haan op uh, Patrick uh, van der Oort. Die kon uithalen, maar die had helaas zijn vizier niet op scherp staan. En hij schoot die bal naast het doel. Nu, Jeffrey, van de, Jeffrey Dekker. Jeffrey Dekker, die gaat meter centimetergebied in. Een hele handige dribbal. Hij stopt daar, kapt die bal. Hij speelt het terug naar de. Die ga ik nu met maken. Komt ze wel hoog ver overhoog. Hij gaat niet eens richting Hij gaat zelfs over de zijlijn. Terwijl het als een schot waarschijnlijk bedoeld was. <coughs> Maar zo gaat het eigenlijk al de hele wedstrijd. Eigenlijk is het de wedstrijd die de naam wedstrijd niet eens verdient. Maar goed, dat is mijn, mijn idee dan. Goed, Stamford probeert daar weer een aanval op te zetten. En er wordt in de rug geduwd daar van een verspeler van EVC. Waardoor EVC die vrije schop mag nemen. En dat is de hoogte van hun eigen 16 meter gebied. Er wordt daar een paar meter gesmokkeld. Nou goed, vooruit laten we maar gaan. Maar EVC dat, dat kan dus geen vuist maken... En Zandvoort, die wil het al, maar dat lukt ook niet. En het is dus eigenlijk een wedstrijd die zomaar in een 0-0 zou kunnen eindigen. En ja, nou heeft iemand mij gezegd in de rust dat het zouden dan meteen penalties zijn. Maar de een zegt penalties, de ander zegt twee keer een kwartier verlengen. Nou, we merken het wel als het zover is. Voorlopig zijn we net begonnen aan die tweede helft. Zandvoort is nog steeds 0-0 in de wedstrijd Zandvoort tegen EVC. En hier is Tom Brown... What's up, man? Hey, man, I was at this place, uh, man. Man, what was you doing, man? What's up with that, man? I was doing so the ooh. van de tweede helft met Jan Vries op Duitsers tegen 1VC 0-0 trouwens nog steeds hoorde je deze serie van Tom Brown en Funking for Jamaica ja het wordt eind van de dag trouwens best wel jassenweer heb ik begrepen want ja, ze voorspellen toch wel enige flinke buien en uh, waarschijnlijk ook wat, wat onweer Albert-Jan ja dus. vannacht hè? dus als je nu op het plaatje kijkt van, van Nederland dan is het, het merendeel is geel ingekleurd Ondanks het feit dat als je nu naar buiten kijkt, uh, nergens... Uh... Schitterend weer. Dus ik denk dat het vanavond uh, gaat losbarsten, uh, het hagel en het onweer. En dat we hopen dat het er morgen weer over is. Want, dan, uh, kun, want dat is de voorjaarsmarkt, hè? Ja, heel dan goed. Dan kan die gewoon doorgang vinden. Ja, en uh, als het mooi weer is, ga je lekker naar het strand. En daar ja. gaan we het nu over hebben. Had een bruggetje, Rob. Geweldig. Want de verkiezing van het beste strandpaviljoen 2016 is uh, onderweg. De strijd om het beste strandpaviljoen van 2016 is uh, onderweg. Zoals elk jaar wordt weer gezocht naar het beste strandpaviljoen overal en in de verschillende categorieën. Vanaf, uh, een, uh, vanaf nu, enige tijd geleden al, kan, uh, op, mocht u dat dus niet gestemd hebben, u kunt stemmen namelijk op strandverkiezingen.nl. U kunt uw stem uitbrengen op uw favoriete strandpaviljoen. Bij de Zeemeeuw in Noordwijk worden donderdag 7 juli de winnaars bekendgemaakt. Stemmen op de paviljoen, zoals gezegd, in Zandvoort... doe je op www.strandverkiezingen.nl. Als u uw stem uitbrengt, maakt u wekelijks kant op een geheel... verzorgde barbecue voor vijf personen op een locatie naar keuze. Dit jaar zijn de mystery guests nog belangrijker geworden voor de verkiezingen. De veertig populairste zaken worden namelijk twee keer bezocht... door anonieme beoordelaars. Hiervoor zijn tachtig mystery guests nodig. Wilt u dan hier ook aan meedoen, schrijft u dan in uiterlijke woorden...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 Ik zou zeggen, laat uw stem niet verloren gaan. Nee, en jij hebt al gestemd, hè? Ik heb gestemd. Nou, heel goed. Barbecue gewonnen of niet? Ik heb nog niks gehoord. Oh, nee, nee, nee, oh, nee, nee, nee. Nou, wil je ook stemmen? Het kan heel, heel eenvoudig via onze eigen ZFM-app. En mocht je die nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store of uh, Windows Store. Zoek gewoon even onder zfm Zo voor het ontvang je ook de laatste nieuwtjes. En bij die nieuwtjes staat ook een bericht over deze strandverkiezing. En dan kan je heel eenvoudig stemmen via...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 This is Africa. Samina, mina, eh eh, waka, waka, eh eh. Samina, mina, zakelewa. This time for Africa. Listen to your guide. This is our motto. Your time to shine. Don't Nee, we gaan het niet over het uh, Europees Kampioenschap voetbal hebben nu. Nee, nee, nee. We oh. hebben helemaal geen zin in. Jij wel, uh, Vos? Ik nog niet. Nee, hè? nee. Laat maar lekker gaan. Laat ze maar lekker voetballen daar. Joh. De Shakira en Waka Waka. This time it's for Africa. Nou, tot zover ook alweer uh, uur twee. Zodan ik naar nou, die zijn weer. Van vier uur zijn we er nog één uur lang. Ik zeg graag tot zometeen.